Litouwen vierde afgelopen avond het goud voor een 15-jarige zwemster. Ruta Melotite was de sterkste op de 100 meter schoolslag. Voor de spelen kende niemand haar... maar in de halve finales verraste ze door een Europees record te zwemmen. En op de 200 meter vrije slag was de Fransman Yannick Agnel de sterkste. De grote favoriet, de Amerikaan Ryan Lochte, kwam niet verder dan plaats 4. Dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, Langs de kust enkele buien met kans op onweer. Minimumtemperatuur rond 11 graden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 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom terug in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Ik vertel nu al in het eerste uur dat Henny Vrienden aan het slot van Zomergast vorige week... nadat Tom Amerika het gedicht Tube Tube van Jan Hanlo had vertolkt... zei dat er verder geen poëzie op een geslaagde manier op muziek was gezet... Maar mij schoten meteen eigenlijk allerlei gedichten te binnen. En het leek me een mooie invulling van die tweede uur deze zomernacht... om verschillende muzikale vertolkingen van gedichten te laten horen. Veel Nederlandse, maar ook een Spaans, een Frans, een Duits gedicht. En heeft u zelf een gedicht op muziek dat u wilt laten horen... dat u wilt spelen of wilt zingen... u kunt bellen met 0800-1121... of mailen naar casaluna-nchv.nl. En het eerste gedicht is van Jan Hanlo... Het is een niet tube-tube, een ander gedicht. Het is een heel kort gedichtje van de man die eigenlijk wel tot de 50 gerekend wordt, maar toch ook weer een buitenbeentje was en de, zich dat ook voelde. Uh, misschien kent u Otto Boe, Dat werd het bekendste klankdicht. En zijn postuum verschenen bundel zonder geluk valt niemand van het dak. Dat schreef hij in een periode dat hij psychotisch was. Maar dit liedje. Dit gedichtje is van een vrolijker toonzetting. S morgens. morgens. Goeienacht Martine. Hallo Martine. Ik, ik dacht dat er iemand aan de telefoon was, maar die is weer verdwenen. Dan gaan we naar de volgende gedicht en dat is van uh, Stijn van der Loo. Hij is componist, schrijver en hij maakte de muziek op Ken je mij? Het is een gedicht, het sluit eigenlijk wel goed aan bij het gesprek van het eerste uur met Nathalie Lessina. over Mogen zijn wie je bent, gekend, gezien worden. En het is geïnspireerd op een psalmtekst. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik woon, ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik?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 Waar ik woon, een stoel op het water, een raam waar langs het opklarend weer of de vallende duister voorbij vaart, heb je geroepen, hier ben ik. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ik zou één woord willen spreken: Dat waren van mij is, Dat draagt wie ik ben, Dat het houdt. Ik zou één woord willen spreken, Dat rechtop staat als een man. Die mij aankijkt en zegt, ik ben jouw zuiverste zelf, vrees niet, versta mij. Geen ander ben ik door jou zonder schaamte gezien Genomen door niemand minder Zou dat niet veel te veel waar zijn? Zou dat niet veel te veel? op muziek laten horen. Heeft u zelf iets wat u ten gehoren wilt brengen? Iets wat u wilt spelen? Iets wat u wilt zingen? Heel graag. Bel 0800-1121 of mail naar Kazeluna, Goeienacht, Martine. Hallo. Ja. Jij gaat ons iets laten horen? Heel graag, en, ja. En wat wordt het? Ja, noem maar wat. Oh, je hebt een hele voorraad aan gedichten op muziek. Ja. Ja, ja, ik heb een website en die heet Poëzie op Muziek. Oh, echt? Dus ik, dus ik lag net in, uh, in bed te slapen, zo'n beetje half. En toen hoorde ik ineens de, uh, de woorden Poëzie op Muziek. dacht ik, hè? Toen werd ik wakker. Ja. Yeah. Heb ik gebeld. En uh, ja, nou ja, Fazalis, Judith Herzberg, Ida Gerhard, Annie Schmidt, Schmid, J.C. Bloem, Slauwerhof, uh, Neeltje Maria Min, en is het Gerrit allemaal? Komrij. Is het allemaal bestaande muziek? Of ben je zelf ook... Nee. Jij componeert. Ja, ik maak de, ik maak de, de, de melodieën op die, op die gedichten. Dan zul jij je ook wel verbaasd hebben over de uitspraak van Henny die vrienden dat er maar één fatsoenlijk gedicht op uh, muziek staat. Of heb je het niet gezien vorige week bij onze zomergasten? Nee, ik heb het niet gezien. Ik was er niet, maar ik hoorde het net wel uh, jou noemen, inderdaad. Ja. Ja. Ik, ik zie nu inderdaad, ik heb even de site voor me van je gegoogeld. Oh, uh, grappig, ja. Ik wil wel graag, um, wat heb je van Van Zalens erop staan? Ik zie... Ja, daar staat weinig van Van Zales op, maar ik heb meer, dat is echt mijn favoriete dichteres. Ja? Ik denk dat ik meer dan 25 gedichten van haar op muziek heb gezet. Mm -hmm. Ja, De Idioot in het Bad bijvoorbeeld. Of, um, ik vind eigenlijk ja, dat, je, dat je het lied moet doen waar jij het meeste aan gehecht bent. Waarvan je echt zegt, nou, dit is mijn nummer één. Oh my goodness. Of dit hoort ja. op mijn top drie. Dan maak ik het iets ja. makkelijker. Oké. Okay. Ga, nou, dan, dan ga je ermee ik... spelen ook of niet? Nee, ik ga er niet nee, je kunt er wel weer spelen, want mijn liedjes zijn tamelijk, zeg maar, tonaal. Ja? Dus ik kan je wel op, op piano of. Uh, ja, ik heb ook kanons uh, geschreven. Dat is een beetje, een, een, een, een beetje moeilijk. Ik doe voor van Gerrit Komrij, doe ik. Welk? Omdat hij uh, uh, pas is overleden. Ja. In memorie. De zwijgzaamheid. Ja. De zwijgzaamheid. Ik luister. Eer maakt men lakens... Oh, sorry, mag ik al beginnen? Ja, je mag beginnen. Oké. Okay. Eer maakt men lakens wit met inkt. Eer speelt men schaak met stelen. Eer vindt men nog een roos die stinkt. Eer ruilt men stenen voor juwelen. Eer breekt men ijzer met zijn handen, eer zal men stijgen in valleien. Eer legt men een garnaal aan banden, eer laat men grijpen, kousen draaien. Eer plant men bomen op de weg, eer zal men kalken in zijn hoed. Dan dat ik u mijn ziel blootleg en zag dat ik dan lijden moet. Dankjewel, Martina. Oh ja. En ik ga, ja. nog, ik ga nog even. Ik ga nog even jouw website erbij zetten. Ja, mag ik vragen wat je lievelingsgedicht is? Um, mijn lievelingsgedicht. Ha, ha, De, Verre Prins jou. De Verre Prinses van Slauwenhof. Ja, mag ik een andere van Slauwenhof doen? Mag ook. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Ja, dat is ook heel mooi. Ja. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders dak. voor de eigen huid gevoelde ik nooit een zwak. Een tent werd met de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Zolang ik weet dat ik in wildernis, in steppen, stad en bouw dat onderkomen kan vinden, leert mij geen bekommernis. Poëzie op muziek .net voor alle ja. mensen die geïnteresseerd zijn. En um, zing jij het allemaal uit je hoofd? Of had je nu toevallig ja. een tekstboekje ja, erbij? Ja, het allemaal uit mijn hoofd, ja. Nou, mijn bewondering ja. groeit gestaag. Dank je wel, nou, Martine. Dank je wel voor je bijdrage. En uh, blijf luisteren ja. zou ik zeggen. Bijzonder graag gedaan. Fijn, dank je wel. Dag. Dag. Ja, dan gaan we naar een andere grote dichter, Leopold. Um, een beetje een merkwaardige man. Nijhoff die schreef over hem dat hij zich geheel teruggetrokken heeft uit het menselijke verkeer, dat hij op de koolsingel om niet herkend te worden blijft staan en een krant voor zich openvouwt wanneer een kennis nadert, dat hij mensen niet ziet en niet goed en ieders nabijheid vermijdt. Maar ook hij kende het verlangen. En de Middengrondie, hier hoort u O oh, als ik dood zal zijn. Die doet het even niet, dan gaan we uh, kijken of we het straks wel doen. Dan gaan we naar een heel ander iets. Het uh, Nederlands Blazers Ensemble die heeft uh, samen met een Italiaans zang zangcomponistenduo het gedicht Ithaca van Cavavis op de muziek op gezet. En Ithaca, geïnspireerd op Odysseus, is een uh, gedicht over de reis als kern van bestaan en niet de aankomst op het eiland als het belangrijkste. Als je de tocht aanvaardt, geniet dan van alles wat je op je weg tegenkomt. O isola, Marco Beasley is de tenor. Star. I venti bramano I venti urlano Non ci disturbano te Signore en re la nostra preora senza Dat was Una Odyssea van het Nederlands Blazers Ensemble... geïnspireerd op het gedicht Ithaca van Cavavis. En er zijn allerlei mensen die mailen omdat ze ook gedichten op muziek kennen... of omdat ze gedichten op muziek zetten. Of omdat ze, um, maar we willen heel graag dat u ze zingt... of dat u de plaat die u voor ogen staat aan ons laat luisteren. Dus we willen echt een muzikale bijdrage als dat kan. En dan horen we u graag. En dan gaan we nu proberen of Leopold wel gaat lukken. O, als ik dood zal, dood zal zijn, kom dan en fluister, fluister iets liefs, mijn bleke o. Zal ik opslaan, en ik zal niet verwonderd zijn. In deze liefde zal de dood alleen een sla Leopold, oh, als ik dood zal zijn. En dan heb ik aan de telefoon... Goeienacht. Hallo. Harwetterhaan, we, har zeg ik het zo goed? Ja, dat weet je mee, hoor. Beetje... Ja. Zo, ik Is dit zo beter? Ja, dit is beter. Tenminste, we gaan het uitproberen. Wat zou ja, jij ik... willen laten horen? Ik schrijf al uh, jaren gedichten en ik ben de laatste bezig om ze nu op muziek te zetten, mm -hmm. dus uh, het, is, het zijn stukjes, dus ik ben gewoon benieuwd wat je ervan vindt. Ja, je valt ah. alleen wel steeds weg. Ik, ben nou, dus ik heb een hens, uh, moet ik opnieuw bellen of zo? Ik kijk even naar de technicus, nee u hoeft niet opnieuw te bellen. Uh, uh, we, ja, gaan gewoon, we gaan er gewoon op gokken dat het goed komt. Ik hoop het wel, ja. ja. En we gaan oh, luisteren. Ik de telefoon even polineren op hens, ik ga spelen dan. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt wordig Ik nou Hier komt in trouw hè? <laughs> ja. Als je toch eens wist dat er nog Als je toch eens dat erop die mij leef en veel meer. Uit Is, is dat de die Als je het is, is dat er nog niet Als je het dan wist, dat er nog die mist, Veel en veel meer uit het leven feest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zou ik nog een paar van jullie liedjes. Wil je nog eentje worden? Dankjewel. Nou, je, je blijft af en toe een beetje wegvallen. weg dus... vallen. Nou, wil je nog eentje worden? Want ik kan nou, wel nou... Nee, want je valt de hele tijd stukjes weg. Dus dat is ook jammer voor je eigen uitvoering. Maar ik ben blij dat je in ieder geval één liedje met ons hebt willen delen. Dankjewel. Dan, hoi. hoi. En dan gaan we nu naar um, Zizi Jammer. Zij is een, een belangrijke zangeres en balletdanser van bijna 90 jaar. En op deze cd, de laatste cd, waar ze ook al ruim de 80 is gepasseerd... heeft ze nog een van haar prachtige balletdansers balletbenen bloot uitgestald. Zingen doet ze ook, maar je hoort wel dat de tijd in haar stem is gaan zitten. Maar misschien maakt dit juist daarom haar tot de, de meest geschikte vertolker van het bekende gedicht van Jacques Prévert, Les Feuilles Mochten, over een nostalgische terugblik op het leven. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Les jours heureux où nous étions amis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 Fais une chanson Qui nous ressemble Toi, tu m'aimais Moi, je t'aimais Nous vivions tous les deux Ensemble Toi, tu m'aimais Moi, je t'aimais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 Amant. Zizi Jean Maier, bijna 90 jaar, en dan nog zo zingen: Les Feuilles mortes. Een lied van Hanslo Dijzen, uh, Dit Leven, zachtjes ken ik het. Lordijssel publiceerde tijdens zijn leven maar één dichtbundel... Het innerlijk behang, in 1950. En zijn poëzie leest als het verslag van een zoekend melancholisch man. En zo luistert ook dit gedicht op muziek gezet door van Omen. Dit leven, zachtjes ken ik het, zachtjes loop ik eruit. Als een kind uit de zonbak, ik stroom voor met vredige zoetigheid. Deze man. Langs het strand gaat de zee groep In langzame statigheid Er zijn zoveel andere levens En zoveel andere mannen Een jongen speelt op een fluitje in de avond Vredige zoetigheid Dit leven zachtjes ken ik het Ik loop steeds eruit zoals een kind Uit het strand gaat vol zeestroom Stop Dit leven, zachtjes ken ik het, van Hans Lodijzen. Goeiedag, Truus. Hoi, hé, weer kijken naar Price Ik wilde graag van Linker Lavel dan voor de Ver Prinses laten horen. En ik hoorde net van jou dat het ook jouw lievelingsgedicht is. Ja, en zij heeft het in het Fries uh, op de plaat gezet, hè? Ja, klopt helemaal. Ja. En het is jouw lievelingsgedicht of lievelingslied? Nee, gebeurt. ja. Maar het leuke is wel dat ik half Vries ben. Dus ik vond het heel erg leuk dat zij dat uh, in het vertaald heeft. In, uh, en je, je hebt de cd in huis. Ja, klopt. En je denkt dat wij hem via jou kunnen horen? Kun je hem laten luisteren? Ik uh, kan het proberen. Ja, heel graag. Goed. Uh. Het is uh, via de radio toch net een ander geluid dan... Het, uh, nee, ja, dat maar, is een uitdaging. Ja. Maar kun jij mij uitleggen wat je er zo mooi aan vindt? Ik ken dit ook, hoor. Ik vind het... Maar ja. ik vraag het aan jou. Ja, ja, ja. Nou, sowieso hou ik wel heel erg van Fado en uh, dat soort muziek. Dus uh, ja, ik vind het een uh, hele mooie combinatie van, uh, van drie dingen. Een prachtig gedicht en de Friese taal. En dan ook nog het gevoel van Fado. Dus wat, uh, ja. En voor mensen die het... Uh, nog eens misschien zouden willen beluisteren. Op welke cd staat ja. het? Uh, heet de cd. Van Nienke Laverman. Ja, we hebben hem hier helaas niet, maar hij is zeer de moeite waard. Ja. En dank ja. dat je ons op dat spoor hebt gezet. Ja, nou, hartstikke leuk uh, dat ik even met je kon praten. Ja, vond ik ook. En uh, okay. blijf luisteren. Ja, gek teken Ja, en dan gaan we weer verder met um, Stijn van der Loo. U hoorde hem al eerder. En hier zingt hij over de veelkleurige Flora... Honderd bloemen. Honderd bloemen mogen bloeien, grond en lucht genoeg. Voor alle zaden, knolen, anjelieren. je lieren. Stenen moeten stenen blijven, mensen vliegen hoog als goden. Maar de zuring en de klaver mogen bloeien, honderd vaten. Korenbloeien. Vlaar de blauwe hemel, vlijmende papa. Vermogen sterren aan de dijken, flemend om gezien te worden, woekerend in de populieren als een nest. De maretak de bloem der zonen, bitter zoet. Op zijn stekelige stengel bloed. En terug. De kale jonker en geen vlinder zal hem vinden. Tronken zullen wij gedragen, varens op bevroren uit. Zullen wij verbloeien morgen honderd roden van papier. Broos op stelen, ongebroken wild en blindelingen verstrengeld in spelonk. Op de vaalte, tussen schotsen, ijs en boeken, op de graven mogen bloeien, alle ongelijk inzelfde hondenbloemen zonder naam. In een woud van droomgewassen, stenen wortels, toch tochtig labyrinth van woorden, woont een mens... Opbreken benen lelie van het veld met ogen tranend, bijna blind van zoeken naar een plek die water geeft. Stalen web, toch de labyrint van woorden, want een mens op breken benen lelijk van het veld. Met ogen tranen bijna blind, van zoeken naar een plek die waar. Stijn van der Loo, heeft u poëzie op muziek die u voor ons wilt spelen... wilt zingen, ons laten horen? Het kan, bel naar 0800 1121 0800 1121. Mercedes Sosa, die um, gaat nu een lied zingen van Atualpa Yupaki. En hij was een Argentijnse tekstdichter die lid was van de communistische partij... en begin jaren dertig moest vluchten naar Uruguay... Wegens zijn lidmaatschap van de partij werd zijn werk gecensureerd en hij werd verschillende keren gearresteerd. Maar de toen nog jonge artieste Mercedes Sosa zong zijn werk en maakte hem populair. Guitaga di Melo toe. Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas De luz, porque la noche es tan larga, guitarra. Dímelo tú se vuelve cruda mentira fue tierna verdad se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado, ni sus sueños se salvaron, solo una sombra queda y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. Por qué la noche es tan larga guitarra dímelo tú por qué la noche es tan larga En we blijven nog even in melancholische sferen. met een lied van opnieuw Hans Lodijzen. O kus mij, omarm mij. Oh, kus mij. Omarm oh, mij. Ik heb lang in de regen gestaan. Ik heb lang op de bus gewacht. Ik heb geen taxi. Ik heb lang wakker gelegen, ik heb ontzettend gedroomd. Ik heb niets gegeten, ik heb gestolen. O, kus mij, o, maar mee. Ik ben de witte, slanke jongen, ik ben degene die droomde. Ik ben de schim in de regen, ik ben de danser der dirigent. Ik ben de man bij het avondrood. Ik ben het lichaam. Ik ben de enige. Hans Lodijzen. En nou gaan we verder terug in de vorige eeuw. Um, met een gedicht uit 1907. Geschreven door Dirk Witte en ook door hem op muziek gezet en nog onverminderd actueel en populair. Mensen durft te leven, je kop in de hoogte, je neus in de wind... en lap aan je laars hoe een ander het vindt. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt...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 Het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruid niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, wat een ander dan vindt. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je dat beter en vorst, wat je zoekt aan. Mens durft te leven gezongen door wenden met de haar zo'n eigen heftigheid. Goeienacht, René. Ja? Ja. Wat zou jij willen laten horen? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Ja. En wat maar, ga je me nu vertellen dan? Als ik dat ding niet aan de praat krijg. Ja? Ja, dan wordt er helemaal niks. Als je dat ding niet aan de praat krijgt? Wat moet je aan de praat krijgen? Je cd-apparaat? Ja, ik probeer er twee. Eentje, eentje dat is... Jullie gaan het toch niet draaien? Annui? Uren. Ja. Ga door. Ik, ik luister belangstellend. Ga door. Dat zijn gedichten van op, op muziek gezet door uh, een trio. Een van, uh, dat zijn gedichten van Sint-Jan van het. En de andere is. Corsica Sardinia. Mijn ding is. Zeg alsmaar. No disc. Ja. No disc. Je, je cd zegt no-disc. Hij is gewoon kapot. Ik ben bang. Ja, <laughs> wij, hadden hem, wij hebben hem helaas niet. Maar misschien kun je een stukje zingen dat we toch nog iets van de sfeer meekrijgen? Ah, dat is eh, ja. Nee, ik ga dingen, niet dingen. Niet voor jou. Nee, vanavond Ja, <laughs> nee, het is jammer. Misschien dat je hem straks nog aan de praat krijgt. En bel be uh, dan vooral terug. Akkoord. Oké, okay, dankjewel. Ja, dan blijven wij even in de vorige eeuw bij uh, Brecht. Um, zijn teksten zijn eigenlijk vooral op uh, muziek gezet... door Kurt Weil en Hans Eisler. En zijn toneelwerk, maar ook zijn gedichten, waren sterk gepolitiseerd... En we luisteren nu naar het lied van een Duitse moeder die met leden ogen toeziet hoe haar zoon zich tijdens het Hitler-regime aansluit bij de bruinhemden. Het is wonderlijk genoeg wel in een Engelse vertaling. My son, I gave you the jackboots, and the brown came from me. But had I known what I hoe oh, ik I'd myself. Myself from a tree, and when I saw your arms, son, raised high in the headless salute, I didn't know all those arms, son, would wither, would wither, would wither. I saw you march off Een tekst van Bertolt Brecht op muziek gezet tot Hans Eisler. Goedenacht Memo. Goedenacht. Ja. Wat wil jij doen? Laten horen. Ik wil graag als mogelijk een uh, gedicht inzongen in Bosnisch... zonder uh, muziekinstrument. Ja. En kun je ons vertellen waar het gedicht over gaat? Eh... Uh... Er is heel moeilijk uh, om dat gaat over gedicht en poëzie. En mijn Nederlandstal is minimalistisch, dus ik, ik, ik zou heel moeilijk uh, die vertalen. Maar ik kan wel zeggen dat wat bijvoorbeeld in Portugal Fado-muziek is, mm -hmm. of in Spanje Flamenco, dat is in Bosnië Tevdag-muziek. Mm -hmm pareltje Europese muziekwereld, zeg maar. En is dat ook met bepaalde uh, instrumenten? Uh... Jawel, jawel. Alleen ik ben nu in house zonder, zonder uh, muziek. Dus. Nee, maar normaal gesproken... zoals bij Fado heb je natuurlijk een bepaalde muzikale lijn. En, en ook veel... Um, ja, wat, wat, wat, wat voor instrumenten wordt dit meestal begeleid? Van alles. Van alles, maar meestal... Uh... Zeg maar uh, accordeon en dan uh, gitaar, verschillende gitaren. En uh, ook traditionele instrumenten als saz. En uh, verschillen, zeg maar. En uh, je zegt mijn Nederlands is niet goed genoeg. Nou, ik, tot nu toe kan ik alles verstaan en begrijpen. Maar kun je wel iets zeggen over het thema van het lied wat ja, je gaat zingen? Ja, meestal. Uh, Liefdesthematiek en dat betekent ook in uh, genre van die soort muziek. Sevda betekent liefde en had altijd, zeg maar, apathisch vertaald in de liefde. Dat is, dat, dit is een soort ventileren van verdriet. Dat ga jij nu voor ons zingen? Ja, hoor. Fijn. Kad ja pojo na ben na Het was prachtig. Ja, is heel mooi. Jammer dat ik kan niet vertalen, maar ik hoop dat in de toekomst veel interesse getoond aan die genre van, zeg maar, de Europese muziek. Het lijkt me zeer zeker de moeite waard. Het klinkt heel melancholisch ook. hè? Natuurlijk, is heel mooi. Natuurlijk, verdriet is, <laughs> is altijd melancholisch. Ik is voor mogelijkheid dat ik kon een beetje laten horen. Nou, heel fijn dat je ja. ons hebt uh, willen laten luisteren naar dit Succes. prachtige lied. Dank je wel, Memo. Dank je wel. Doei. En we hadden net een ode aan het leven... of in ieder geval aan een bepaalde manier van leven... met mens durf te leven, van Dirk Witte. En je zou kunnen zeggen dat um, Gracias a la Vida van Mercedes Sosa... een hele andere ode aan het leven is. Een meer dankbare ode... En het, de tekst is van de beroemde Chileense zangeres en dichteres Violeta Pagga. Gracias a la vida Me tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco el alto cielo, su fondo estrellado y en las multitudes el hombre dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma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 con yo anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio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 Cuando miro al fondo de tus ojos, Claro, gracias a la vida que me ha dado. si yo distingo y chamba quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mío. Mercedes Sosa, gracias a vida. We zijn aan het eind gekomen van dit uur Poëzie op Muziek. U hoorde liederen van de componisten Anton Ome, Hans Uysler... Stijn van der Loo, Dirk Witte, Tom Leubentaal en Atua Palpajo Pakui. En de dichters waren Pablo Neruda, Jan Handlo, Hans Loduizen... Huub Oosterhuis, Jacques Prévert en Violetta Parra en Bertolt Brecht. En hierna, dit is de nacht van de eeuw. Herbert Codet gaat met u verder in gesprek over ongetwijfeld ook zeer boeiende thema's. En morgen zit ik hier weer en dan is mijn gast Koen Hagens, auteur van het boek Neem de tijd over leven in een haastmaatschappij. Hopelijk luistert u dan weer een hele goede nacht.